Mark Hokke met het NOS Journaal. De Groningse Studentenvereniging, de Universiteit Groningen... en de Hanze Hogeschool trekken de beurs voor een jaar in. Directe aanleiding is de mishandeling van een student in december. Dat had gemeld moeten worden bij de universiteit, maar is niet gebeurd. In september werd de bestuursbeurs voor dit studiejaar al opgeschort... onder meer vanwege ernstige misdragingen in een restaurant. Het Colombiaanse leger heeft meer dan 10.000 onschuldige burgers... op koelbloedige en systematische wijze vermoord... Gebeurde tussen 2002 en 2010, blijkt uit een nieuw onderzoek waar The Guardian over schrijft. De doden golden in de statistieken als uitgeschakelde linkse rebellen van de bewegingen FARC en ELN. Officieren die de executies uitvoerden werden beloond met promotie en vrije tijd, schrijft The Guardian. Europa wil een verbod op plastic wattenstaafjes, schoonmaakdoekjes, drinkbekers en flessen... Eind van de maand presenteert de Europese Commissie die plannen... maar ze zijn nu al deels uitgelekt, schrijft de Belgische krant De Standaard. De Commissie wil ook het gebruik van rietjes en maaltijdverpakkingen aan banden leggen. Gekeken moet worden of ze vaker kunnen worden gebruikt... of dat er, dat er alternatieven zijn voor de producten. Een chauffeur van busmaatschappij Arriva zou zondagavond... vlak voor zijn vertrek met een lijnbus in Tilburg een joint hebben gerookt. Een reiziger meldde aan Arriva dat de chauffeur naast zijn bus stond te blowen... Arriva neemt de zaak hoog op en doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De reiziger zegt tegen Omroep Brabant dat de chauffeur zich snel omdraaide om niet betrapt te worden. Maar er is geen twijfel over mogelijk, zegt hij. Volgens de man nam de chauffeur veel risico onderweg, reed hij pilonnen omver die bij werkzaamheden stonden. De man stapte daarna uit en meldde het bij Arriva dat zo snel mogelijk met de chauffeur in gesprek gaat. Het weer, veel zon met vanmiddag 25 tot 29 graden. Alleen op de Wadden is het koeler. Morgen meer bewolking en alleen in het binnenland wordt het dan nog zomers warm. S'avonds neemt de kans op... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 zonder steek zijn. Verkeerde tune. Nou ja, begint weer goed. Maar goed, uh, aircootje aan, lekker koel cool, en uh, goedemiddag. Dit is uh, Zandvoort Lunch. Wij zien Zandvoort. En uh, Ansel luisteren ook, tenminste, dat hoop ik. Hey je er? Hallo? Ja, ik ben er. Ik ben druk bezig met de begaring. Van alle uh, informatie. Maak je niet te druk, hè. Dat is veel te warm, hoor. Oh. Ik zie wel lekker. Gewoon rustig aan doen. Ik bedoel, al een pizza. Nou, vandaag geen vanille Weet je waarom niet? Omdat we vergeten zijn opeens mee te nemen. Ja, Heel simpel. We zijn het gewoon vergeten. We staan nog in een stoel. In thuis. En gewoon vergeten. Waarom vergeet je dat nou? Wat vergeten? Ik zeg, vandaag geen vinyljaren, want Hans Luijs vergeten LP's mee te nemen. Ja. Staan op de stoel. Gewoon vergeten. Nou ja, volgende week beter. Hé? Nee hoor. Maar straks lekker de zon in. En, uh, nou ja, vandaag uh, toch ook een beetje een speciaal programma. Want het is natuurlijk eigenlijk een vakantieweek, hè? Dus morgen en donderdag uh, is er geen, uh, geen live lunch. Nee, helaas. Nee. Uh, en vandaag hebben wij, uh, ja, omdat we vorige week al uh, een keer verstek moesten laten gaan. wegens allerlei andere omstandigheden. Uh, laten we u vandaag nog wat uh, fragmenten horen uit uh, de reportages. Die vorige week woensdag gemaakt zijn tijdens de takeover van uh, Mart Visser. En dat gaan we straks doen. Zo in de komende twee uur hoort u een, uh, een, een live een verslag van de opening. Overdracht van de sleutel. En nog een paar interviews. Ja. En we hebben dus een paar artiesten in het licht. Ik heb ook geen 3-in-1, want het was gisteren te warm. Dus ik heb geen... Ik heb, nee, sorry. Nee. Erg, hè, dat ik zo lui ben. Ja, vreselijk. Maar vandaag geen 3-in-1. Nee. Het is een uitgekleed programma vandaag. Maar dat uh, is altijd goed met warmte het uitgekleed is. Toch? Al die kleren dan word je ook gek van. Artiest in het licht. Philip Bailey. Ja, En dan doe je natuurlijk dit prachtige duet Samen met Phil Collins Maar het gaat om Philip Bailey Die is jarig vandaag Samen met Phil Collins. Prachtig uh, duet van deze twee giganten. En uh, dat heette Easy Lover. Ja. Uh, Philip Bailey, uh, uh, dames en heren. Hij leeft nog steeds. He? Ja, nou, Hij is natuurlijk nog niet zo oud hoor. Hij is jonger dan ik. Ja. Philip Bailey. en uh, Hij werd geboren in Denver, Colorado. En dat gebeurde op... Uh... Ik zei stoppen. Oh, dat gaat. Even stil jij, zo. Je bent nog niet aan de beurt. Goed, wat wou ik nou zeggen? Hij werd geboren in Denver op 8 mei 1951. En dat is een Amerikaanse jazz, soul, gospel en R&B zanger. En hij is eh, zanger eh, en percussion, percussionist van de band Earth, Wind and Fire. Maar dat gooi je al vaak genoeg. Bailey is geboren en getogen in Denver, Colorado. Dat zei ik al. Eh, via de platen van een kennis van zijn moeder maakte hij kennis met jazz. Andere inspiratiebronnen voor deze man eh, waren onder andere Motown en Stevie Wonder. En eh, tevens eh, leerde hij drums en percussie spelen. En in 1972 sloot Bailey zich aan bij eh, Earth, Wind en Fire als falsetto zanger. Terwijl oprichter Morris White eveneens eh, begonnen als drummer en percussionist de bariton en tenorvokalen voor zijn rekening nam. En het is eh, dus de stem van eh, White die op de meeste hits van Earth, Wind Fire te horen zijn. Maar ook eh, zoals September, Let's Groove, Boogie Wonderland en um, After the Love Has Gone. En daarnaast werkte Phil ba ba Bailey veel mee aan andermans platen. En begon hij in 1983 een solo carrière met pop, gospel en jazz yes repertoire. Nou, en deze samenwerking met Phil Collins, dat werd natuurlijk een knetter van een hit, om het zo maar eens te zeggen. Nou, gaan we even die plaat weer terugzetten. 1, 2, hop. En dan starten we op. The soul side of town, tower of power. I know a place where people rang through the sort of place they really care about you. It's kind of rough, but that's all right with me. Cause I dig the vibe and I like. On the soul side of town. Tower of power. Artiest in het licht. En niet Eddie van Helen, maar zijn broer. Gelukkig het niet meer hoe heet. In ieder geval zijn broer is jarig. Alex heet hij. Oh ja, Alex van Helen. Nou, die is jarig vandaag. Dus vandaar Van Helen. Was dat natuurlijk uh, Van Helen? En dat is natuurlijk heel duidelijk. En uh, het gaat in dit geval uh, om uh, broertje drummer uh, Alex Van Helen. Want uh, die, die brave borst is jarig vandaag. Uh, is he, hij is uh, geboren in Amsterdam. Ja, dat geloof je niet, maar dat zegt zo. Hij is geboren in Amsterdam. Op 8 mei uh, 1953 is een Nederlands-Amerikaans drummert. Bekend geworden door de band Van Helen. Nou, dat zal Angela leuk gevonden hebben, want hij houdt wel een beetje van deze muziek. Toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. lijkt joh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Van Heelen is een zoon van saxofonist en klarinetist Jan van Halen. Of van Heelen zoals ze dat in Amerika zeggen. En zijn moeder, Eugenie van Beers, was een Indisch-Nederlandse van Javaanse afkomst. En op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Nijmegen. Maar na ze in 1962 naar de Amerikaanse stad Pasadena in Californië verhuisde. Alex van Helen leerde als kind piano spelen en zijn broer Eddie studeerde, studeerde zelfs piano. En onder invloed van de populariteit van rock and roll muziek leerde Alex gitaar spelen en Eddie drums. En al snel bleek dat Alex meer talent had voor drums dan Eddie, eh, Eddie die meer had talent had voor gitaar waarvan Akte. En ze wisselde van instrument en richtte in 1974 de band Van Halen op. En de band werd ontdekt in 1977 door Gene Simmons. En dat is dan weer zo'n figuur met een beschilderd gezicht van de band Kiss. Jawel. En ze scoorde hits als Running With The Devil, uh, Ain't Taken About, Love and Jump. Nou, en die laatste... Die hoorde u net. Nu eventjes terug naar een beetje oude actualiteit. Uh, actualiteit van vorige week woensdag. U weet, vorige week woensdag. Was het de dag dat de take-over begon van Mart Visser. Om uh, um, uh, uh, zes uur s'avonds werd hem door burgemeester Niek Meijer de sleutel van het raadhuis overhandigd. En uh, daar gebeuren nu twee maanden lang de mooiste dingen samen met het Zandvoorts Museum. We gaan daar ook in dit programma uh, veel aandacht aan besteden. En zelfs een keer live van locatie uitzenden als het allemaal rondkomt. En waarom zou dat niet? Nou, luistert u maar even. Kijk of het lukt allemaal wat ik wil. Nog even een klein stukje van Helen. En dan moet u onze sterreporters Dolly en Ron horen. Die uh, een uh, interview maakten daarbij. Mart Visser. Als het allemaal lukt natuurlijk. Dan moeten we het dus even te goed houden, want het wil even niet zoals ik het wil. Naast ja. mij staat uh, Niek Meijer, burgemeester. Nou ja, die hebben we dan Fort, wel. Maar helaas een burgemeester zonder uh, raadhuis. Nou, dan eerst maar even het interview met Niek Meijer. Goedemiddag, luisteraars ook. Hoe voelt het nou om, om geen uh, raadhuis meer te hebben? Ja, het gekke is dat ik niet het gevoel heb dat wij geen raadhuis meer hebben. Maar we hebben iets extra's gekregen. En dat maakt mij wel heel trots. Jullie hebben hier nu rondgekeken. Jullie zijn ook bij de opening helemaal geweest. Ook naar ons mooie museum geweest. En ja, de mensen die ik beluister, die zijn echt heel verrast. Door vooral wat aan de binnenkant is gebeurd. Oké. Okay. En hoe is dit nou ontstaan? Want Mart Visser, uh, zijn oma heeft hier gewoond, heb ik uh, begrepen. Maar hoe zijn jullie op Mart Visser gekomen? En... Uh, ja, dat heeft te maken met dat wij als gemeente Zandvoort proberen met andere partijen die uh, vernieuwend werken in contact te komen. En wij kwamen uh, in gesprek met de organisatie die die, die uh, libelle Zomerweek organiseert. Dat lukte uiteindelijk niet. En toen viel de naam Mart Visser. Toen zijn we daar opgedoken. En toen zijn we in gesprek gegaan, vrijdenken noemen we dat. En daar is dit uiteindelijk naar voren gekomen. Uitstekend. En, en wat voor pak draag je zelf eigenlijk? Oh, ik draag uh, confectiepakken. En dat uh, varieert van Hugo Bos uh, tot... Uh, nou, luisteraars, even kijken. Ik weet het geen eens wat dit is. Ik zie CNA staan. <laughs> nee. Ik nee. heb geen idee. Ik, ik ken dat merk niet. Nou, ik weet het niet. Ik vond het een mooi pak. Dus ik ja, heb het dat gekocht. Uitstekend. Ja, het het. He? Middenkort... En, uh, en Mark Visser maakt volgens mij geen herenkostuums. Nee. Nog niet, dus uh, luisteraar, dit was even een korte uh, impressie van uh, Mart Visser, uh, de takeover uh, in Zandvoort. En binnenkort gaan we, dat, uh, gaan we ook een live uitzending voor, uh, verzorgen vanuit het raadhuis in Zandvoort. Nou, uh, terug naar de, de, de studio en uh, veel plezier en tot binnenkort. ZFM luncht. Dagelijks. En het loopt allemaal weer als een trein vandaag. De computer doet weer helemaal niet wat ik wil. Je hebt ja, van die dagen. Waarom oh. you je a beat, my heart? Ja, de computer heeft af en toe een beetje kuren, maar goed, dat maakt niet uit. We blijven het proberen. Het Nieuws. Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, zonder waarschuwing vooraf, ik ben wel eens nog met iets heel anders bezig. Goed, met dit mooie weer waarschuwt de politie, dierenambulances en dierenartsen... om uw hond vooral niet in de auto te laten... Zelfs niet voor heel even. In de zon loopt de temperatuur binnen al snel op naar 45 graden of meer. Zelfs met het raam op een keertje. Doe uw huisdieren plezier laat het thuis of neem hem mee. Maar laat hem niet achterin in een de auto. De kans is groot dat u zelfs na een half uurtje geen hond meer hebt. Ofwel hij is gestikt. En dat is echt zo. Ze stikken. Of hij is in beslag genomen. En daarnaast kunt u ook nog een boete krijgen... wegens dierenmishandeling. Dus hond thuis of hond mee. Maar niet in de auto. Wandelaars, tuinders en spelende kinderen opgelet. De bloeiperiode van de reuzenberenklauw komt er weer aan. En met zijn imposante omvang en grote bloemen... een hele mooie plant. Maar wie hem aanraakt, komt bedrogen uit... Het sap van deze exoot kan namelijk ernstige brandwonden... en zelfs blindheid veroorzaken bij contact met de ogen. Bij huidcontact met de plant duurt het zo'n 24 uur voordat er wonden ontstaan. Uh, de zon reageert met je besmette huid, joh. En uh, dat veroorzaakt dus uh, grote rode plekken die kunnen ontaarden in brandblaren... Het is bij het eerste contact belangrijk dat je zo snel mogelijk spoelt met koud water en dek het af. De blaren kunnen beperkt worden of zelfs voorkomen worden door direct zonlicht te vermijden. Zeker bij deze plant is voorkomen beter dan genezen. Oppassen geblazen dus. En bel de gemeente wanneer u een of meerdere van deze enorme grote planten ziet. En met name in de buurt van uh, kinderspeelplaatsen lijkt het me goed dat ze uh, met spoed verwijderd worden. Medewerkers van de dierenambulance in West-Friesland kregen gisteren wel een hele bijzondere melding te verwerken. Een groepje wandelaars stuitte in het streekbos op een Australische Baardargame. De Hagedis was toch wel een klein beetje uh, uit koers. Want hij komt normaal gesproken alleen in de woestijn in Australië voor. In overleg met medewerkers van de dierenambulance hebben de wandelaars de baardagame in een rugtas gedaan. Totdat een medewerker in de buurt arriveerde. Hij heeft zich vervolgens over het beestje ontfermd. Deze bijzonder hagedis is vervolgens overgebracht naar een reptiele opvang. Waarschijnlijk is hij ontsnapt of eh, <tossimus> iemand was hem zat. Dat kan ook. Tot zover de berichten. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, ook vandaag uh, zal de zon weer uitbundig schijnen en uh, er is geen wolkje te zien en er blijft dan ook de hele dag lekker droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt naar 24 tot 26 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het helder en het koelt af naar een graad of 11. Morgen we beginnen we de dag met uh, zonneschijn. Gaandeweg de dag verschijnt er ook wat bewolking en op de stranden kan later zeemist voorkomen. Zo, dat scheelt in Jas. Het blijft wel droog en er staat aanvankelijk geen wind. In de middag gaat de wind uit het noordwesten waaien en neemt geleidelijk toe naar matig. De temperatuur loopt in de ochtend snel op naar de graden 24. Maar in de middag duikt het kwik omlaag en, omlaag en komt dan uit onder de 20 graden. Vanaf donderdag, hemelvaartsdag dus, is het gedaan met het zonovergoten en aangename weer... De neerslagkansen nemen dan weer toe en de temperaturen zijn beduidend lager. Op Hemelsvaartdag zelf wordt het niet warmer dan een graad op 13. En ook vrijdag in het weekend liggen de maxima tussen 14 en 16 graden. En daarmee is het meteen weer iets te koud voor de tijd van het jaar. Tot zover. dinsdagavond heeft ze al twee metal, en dan moet je... Tja... we meer voor dit soort herrie wil horen, dames en heren? Nou, vanavond, he. neem aan vanavond tussen acht en tien. is nog even twijfelachtig. Ik weet namelijk niet of er een uitzending is van de raadsvergadering. We zitten het van werk. En anders volgende week. Hij is lekker. Ja, en wie waren dit nou? Uh, dit was uh, Within Temptation. Met, uh, samen met Tarja. Oké. Okay. Ja. En wie is Tarja? Tarja. Miljoenen, gaat... uh, de voormalige zangeres van Night. Ja. Jij gaat er maar vanuit dat iedereen dat weet. Maar als je niet zo'n metalhead bent, dan weet je het allemaal <laughs> niet. natuurlijk. Hè. Dan weet ja. je het allemaal ja. niet. Nou, nee, doen. dan moet je, moet je wat uitleg geven. Ik weet, ja. ik snap het, ik snap het. Oh. Ja. Goed, we gaan nu proberen om uh, toch een stukje van die reportage uit te zenden. Uh, kijken of het lukt nu, of de computer het nu wel wil doen. En uh, in ieder geval, het, is, het begin is een beetje rommelig, maar toen stond ons nog even met het microfoontje te klooien. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. de Dus ik zal dit, maar we gaan het over twee maanden evalueren, wel als voorbeeld willen laten zien van hoe het inderdaad kan en hoe we elkaar kunnen versterken. ik hou het hierbij want het gaat langzaam druppelen en u weet het bij ons schijnt altijd de zon maar soms zie je hem niet dat is een doordenken goed wij gaan naar de sleuteloverdracht want dit gebouw is de komende twee maanden ja eigenaar wil ik niet zeggen maar wel hoofdgebruiker martvisser met zijn mensen en onze vrijwilligers hier bovenin in ons prachtige museum, het Zandvoorsmuseum en in de Concept Store hieronder. En alles is nu open. En ik ga dat doen op deze wijze. Met deze prachtige sleutel gaan we dat symbolisch doen. Mag ik jou deze sleutel overhandigen. Maar jou vooral op voorhand ontzettend bedanken voor de inspirerende wijze waarop jij die takeover hebt gerealiseerd. Dankjewel. Ik heb al veel gezegd, maar uh, bij deze, de feestjes kunnen beginnen, zeg maar. Uh, we gaan naar binnen. We gaan er binnen. Uh, ik dacht, laat ik even om de leuke setting te geven en even een extra push te geven van uh, waar ik voor sta. Ik heb een paar modellen meegenomen die met een paar prachtige archiefstukken even u meeleiden naar binnen hier, naar het raadhuis. Dus ik zou zeggen, muziek en u ziet de rest. Nou, we staan hier uh, met Ron Gijzen en niemand minder dan Mart Visser die vandaag uh, de sleutel heeft gekregen van het Raadhuis. En hier een uh, prachtig project heeft neergezet. Een, oh, wel, wel, een mooie... Wel, is daar, ja, nee, gewoon, gewoon okay. in het... Uh, um, een mooie tentoonstelling in het, uh, in het nee. museum... En hier in het raadhuis uh, prachtige creaties en een uh, mooie pret -aportee. Ik heb ook al even gekeken, echt leuk. Welkom in Zandvoort. Dank je. Waarom Zandvoort? Uh, ik werd een uh, jaar geleden uitgenodigd. was uh, heel erg zochten naar uh, nieuwe middelen om die 6,2 miljoen mensen die hier uh, jaarlijks in Zandvoort komen. goed te kunnen entertainen met nieuwe dingen. En met een ander iets dan alleen maar het strand en een leuke strandtent. Dus we hadden eigenlijk bedacht: uh, waarom moeten we niet beginnen met een mooie catwalk in de zee? Nou, dat heeft zich uiteindelijk geresulteerd in uh, de synergie tussen mijn ootcultuur, dus mijn exclusieve stukken. Daar staan Aantal van hier. Een hele conceptstore beneden van Martvissen.nl. Dus eigenlijk mijn online winkel, waar we het eerst een soort pop-up store van hebben gemaakt, ook in het Raadhuis. En daarachter in het, um, het Zandvoort Museum heb ik een hele gallery gemaakt van al mijn artwork. Dus die verschillende drie disciplines die staan dus nu bij elkaar voor twee maanden lang uh, hier in Zandvoort, in het Raadhuis. Ja, hoe is het ooit begonnen met Mart Visser, met kleine Mart Visser, die erachter kwam van hé, hey, ik heb wat met mode. Oh ja, dat is al zo ver terug. Ik ben inmiddels op een leuk platform terechtgekomen waarin ik zie dat, het, uh, dat juist die drie verschillende disciplines bij elkaar mij gewoon veel meer brengen. Ik ja. weet inmiddels wat ik mooi vind, waar ik zelf van hou en uh, ja, dit is wie ik ben, dit is wat ik maak. Toevallig had ik het daar met iemand over die ook uh, in het museum rondliep en uh, dat het inderdaad heel overduidelijk te zien is dat dat bij je past. En terwijl je dat als een modeontwerper niet zou verwachten... Hè? Dat, dat... Nou ja, creativiteit, tuurlijk ben je creatief. Anders dan kan je geen mooie creaties ontwerpen. Maar uh, er is toch best wel een tegenstelling hè? met al die gezichten, die hoofden. Um... Maar toch past het bij je. Dat, dat merk je gewoon in de manier waarop het allemaal uh, daar hangt en nou, op je afkomt, uh -huh. maar hoe, hoe, hoe is dat dan ontstaan? Ja, dit is gewoon iets, dit is duidelijk, lijkt aan wie ik ben. En dit is wat ik maak, dit is wat ik creëer en ik heb er nooit over nagedacht hoofden te gaan maken en eens te gaan schilderen. Het is gewoon een heel organisch proces van jaren dat gewoon ontstaat. En ik, heb, ik haal niet een bevrediging uit uh, ieder half jaar 45 tekeningen maken voor een cultuurcollectie van 45 outfits. dus nog een keer uh, zeg maar 150 klanten erbij of zo waar ik voor teken. Dus ik vind het veel interessant om te kijken wat er nog meer binnen je handschrift past. En ja. Ik heb inmiddels door de jaren heen ook ik heb heel veel licenties bewandeld. Dus dat wil zeggen, dat we, uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel carpets gemaakt, dus nu een succesvol stuk. Ik, uh, ik maak sieraden onder mijn eigen naam. Ik heel veel bedrijfskleding. Want het casino heeft bijvoorbeeld uh, heel lang mijn bedrijfskleding gehad. Dus, uh, KLM daar. Dames, uh, alle stewardessen. Nou, dus tegelijkertijd is het heel leuk als je een handschrift hebt. Een eigen stijl, een eigen signatuur. wat je kan vertalen naar nou, iets anders toe. En dan is mijn koppen en de tronies die ik schilder, zeg maar. Dat uh, zijn geen portretten. Dat staat ook eigenlijk helemaal los van mijn ontwerp. Uh, dat is echt gewoon een heel erg privé uit te doen. Uh, vergis ik me of kunnen we je uh, emoties erin zien? Uh, je fases in je leven waar je doorheen bent gegaan? In, in, in de koppen die we zien? Oh, dat kan zeker. Ik denk dat het niks puurder is dan uh, een artwork wat je hier op ja. ziet staan in het, uh, in het Zandvoort Museum slash gallery. Dat is wel, ja. Het is, persoonlijke kan je niet maken, denk ik. Absoluut. Dus, en dat, dat is ook wat, wat precies tot me doordrong. En wat me raakte in, in je kunstwerken. Uh, het is zo persoonlijk. Het, het komt zo dichtbij uh, hè, hier, dat ja, stukje ziel. Ja. En dat vond ik erg mooi om te zien. Je ziet het in je kleding ook terug. Maar dat heb je natuurlijk met een bepaald oogpunt gemaakt. Um, vraag je. Uh, gaat die Catwalk-Etsy uh, er wel komen? Of, of is dat punt voorbijgestreefd? Ik vind het de app- en vloedgevoelig. Ja, ja. <laughs> vooral met, met die met prachtige jurk in mijn hooghaken. Ja, ja, ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Dit ja. zijn de strobs. Ja, het waren de Strops en doen we het heet de Laydown. Er is nog zo'n liedje met die titel, maar dat is van Melanie. Dit waren de Strops, we gaan naar de bioscoopagenda. Onze redden we het niet meer voor het neervrijzen. Ja. De Bioscoopagenda. Uh, even kijken, de film Wendy en Dixie. De twaalfjarige Wendy staat absoluut niet te trappelen... wanneer haar ouders besluiten de hele zomer door te brengen... op de vervallen paardenboerderij van haar oma. Eenmaal bij oma aangekomen blijft Wendy's aandacht hangen... bij een gewond paard die de plaatselijke slager probeert te vangen. Wendy helpt Dixie ontsnappen... en er ontstaat een bijzondere instap tussen de twee... Maar hoe lang ze het beestje kunnen verbergen. En zal oma's paardenboerderij nog wel kunnen bestaan? Spannend verhaal dus. Uh, deze film is te zien. Even kijken uh, de goede datum: uh, dat is uh, vanmiddag om half vier. Morgenmiddag om half vier. En uh, tijdens het hele Hemelvaarts Weekend iedere middag om half vier wordt slecht weer, dus het is misschien wel een idee met de kinderen. Pieter Konijn, uh, de verfilming van Beatrix Potter's uh, tijdloze verhaal... over de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn. En hij krijgt nu de hoofdrol in een eigentijdse... en stoere live-action animatiefilm voor het hele gezin. En uh, deze film is te zien vanmiddag om half twee... Dat kan nog net. En uh, de hele uh, rest van de week... Uh, en dus ook het hele Hemelvaartweekend... eveneens om half twee smiddags. Dan de film De Wilde Stad. Bergketens van glas en beton. Industriële savannes. Kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten... zijn onze straten, tunnels, waterwegen en gebouwen... van baksteen... Net zo geschikt en aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe wildernis. De stad verdrinkt of vervangt niet de natuur. Het is de natuur. In een hele andere kijk. Ook wel leuk. Uh, even kijken, deze film is te zien vanavond om 8 uur. En uh, dan donderdagavond om 8 uur. En het hele hemelvaartweekend eveneens om 8 uur. Dan de film uh, The Florida Project. Eentje in het kader van de filmclub Simon van Kolm. De zesjarige Monet woont met haar moeder Hallie... in een motel in de schaduw van Disney World, Florida. De zomervakantie is net begonnen en Monet vult haar dagen... door samen met haar vriendjes het terrein te verkennen... en kattenkwaad uit te halen. Haar 22-jarige moeder doet ondertussen haar best... om zo goed uh, ze kan voor haar te zorgen... Maar wil ondertussen als twintiger ook gewoon wat lolbelewee beleven. Een familiedrama dus. Vanavond zoals gebruikelijk. Nee, morgenavond. Ik ben helemaal in de hier. Morgenavond, op woensdagavond dus. Uh, uh, op de gebruikelijke tijd om half acht. En tot zover de films. Artiest in het licht. Die je zomaar weg doet Op de dag dat je hem niet meer draagt Ik ben geen flesje Wat je leef Ik heb toch nergens om gevraagd Toen je met me wilde trouwen Ja, het is al een tijd geleden Die keer dat je bij me thuis zit Kijk je voetbal op de tv maar... Je wacht En dan denk ik aan Die eerste rozen Die je toen voor mij had Meegebracht Maar die bloemen hadden Water nodig Net als liefde tussen jou En mij Ik ben geen kaars die je op kunt Branden Ik ben geen nummer in een lange Rij Maar Is maar goed, als het vast aankondigen... dan weet je het wel vast. Hoef je nergens meer op te rekenen. Als we nou, dan toch koelpijn hebben... dan kun je net zo goed een goede kroeg in. Ja, ze toch voor de voorde zeggen... van ik heb hoofdpijn. nou uh, Op naar het café! Uh. Maar dit was uh, zangeres Hannie, uh, dames en heren. En uh, die is jarig vandaag. Dus ja, de artiest in het licht. Hè, ja, nou, ja. Hannie dus. En uh, dat is de artiestenaam van Hanny Lonis. En ze werd geboren in Alkmaar eh, op 8 mei 1956. En nadat Corrie Konings de Rekels had verlaten, werd Henny Lones in 1972 uitgekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen nog 16 jaar. Met Mario zouden Henny en de Rekels meteen hun grootste succes scoren: nummer 3 in de top 40 en nummer 4 in de daverende 30. Ja, die bestaat al lang niet meer intussen. En na in 77 gestopt te zijn... stond ze een paar jaar later... een week genoteerd... nummer 34... in de nationale hitparade met Ciao Ciao Amore. En in 1988 kwam ze terug bij de regels, maar in 89 zouden ze alweer uit elkaar gaan. In 1990 ging Han Hannie weer samenwerken... met haar ontdekker Pierre Kartner. Ze bracht diverse succesvolle solo singles uit. En er was dit er één van. Ja... En wij gaan naar het nws van 1 uur. Ik zou zeggen, tot zo!